...moet met het nrs journaal Arbeidsmigranten frauderen met de ziektewet... ...en opnieuw wordt er nauwelijks gecontroleerd door uitkeringsinstantie UWV. Dat vertellen uitzendbureaus, juridische adviseurs en bronnen bij het UWV aan Nieuwsuur. De fraude loopt van de uitzendsector in Nederland tot aan artsenpraktijken in Polen. Al eerder publiceerde Nieuwsuur over georganiseerde WW-fraude door arbeidsmigranten... Nu blijkt dat er ook problemen zijn met uitkeringen aan arbeidsmigranten die zich ziek melden. Het gaat om 1600 mensen die vorig jaar een uitkering kregen in Polen. Bij een auto-ongeluk in Burdaad in Friesland zijn twee mensen omgekomen. Ze zaten in een auto die botste met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Een groot deel van het kabinet komt morgen voor crisisoverleg bijeen vanwege het coronavirus. Waarschijnlijk worden er geen nieuwe maatregelen genomen maar bekeken wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de economie en het openbare leven. Er zijn nu 18 coronabesmettingen geteld in Nederland. De rechtszaak tegen Gugman T., de aanslagpleger op de Utrechtse tram, is korte tijd geschorst geweest. Nadat de verdachte zijn eigen advocaat had bespuugd, werd hij uit de rechtszaal gehaald. Na de schorsing is T. opnieuw binnengelaten. Bij de aanslag, bijna een jaar geleden, vielen vier doden en raakten twee mensen zwaar gewond. Een militair die werd ontslagen nadat hij was betrapt op het smokkelen van 22 kilo cocaïne van Curaçao naar Nederland, heeft vier jaar cel gekregen. De man van 23 uit Haarlem werd in september aangehouden toen hij met 11 kilo drugs in zijn rugzak een Nederlands marineschip opliep. Terug in Nederland werd er in het schip nog eens 11 kilo cocaïne gevonden. De Marissussee was de militair op het spoor gekomen dankzij Vijf Tips. Het weer bewolkt, het regent ook een tijdje en het is ongeveer 8 graden. Vanavond droog en opklaringen. Morgen geregeld zon, maar ook buien met kans op hagel en onweer. Ook dan ongeveer 8 graden. Dit was het NWS-journaal. verkeers, verkeers. Janke Daming van de ANWB. Het is vrij druk op de wegen in Noord-Holland. In totaal staat er ruim 120 kilometer file. Vooral bij Amsterdam is het druk. Onder meer op de A10 rijdt het op veel plaatsen langzaam. De meeste vertraging is er op de A10 Oost- en Noord richting Zaanstad. Er zijn opruimwerkzaamheden aan de gang... en dat kost je bijna een half uur extra reistijd... want er zijn twee rijstroken dicht. Het is ook druk op de A9 van Amstelveen naar Den Helder. Daar heb je bijna een kwartier vertraging tussen Akersloot en Heilo. Ook op de A9 van Amstelveen naar Diemen staat het vast... tussen Oudekerk aan de Amstel en Amsterdam-Belmermeer. Daar heb je ook een kwartier vertraging. En op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam rijdt het langzaam voor de aansluiting met de A10. Daar is de vertraging een kwartier. En op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk doe je er 10 minuten langer over. Het is tussen de Krommenie en de aansluiting met de N244. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 DWK Media. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Ver aan de schenen legt. Dit is Zandvoort aan het woord. Presentator is Bastiaan Toreendt. Ja, welkom dames en heren. Fijn dat u weer luistert naar Zandvoort aan het Woord op ZFM Zandvoort. U kunt ons natuurlijk vinden op 106.9 FM, kanaal 40 op Ziggo... of natuurlijk via www.zandvoort.nl. Doet u dit laatste, dan ziet u natuurlijk meteen via de webcam... dat mijn vaste sidekick Marije Strobos van plus een ook weer is aangeschoven. Welkom Marije. Oh, ik moet wel je microfoon openzetten. Oh ja, dat maakt niet uit. Even kijken. en Dan hebben we natuurlijk ook weer wat gasten deze week... die straks uitgebreid gaan vertellen over hun Zandvoortse initiatieven. Mocht u nou mee willen praten of een vraag willen stellen... aan onze gasten of aan ons... bel dan naar 023 573 0393. 023 573 0393. Of stuur een e-mail via redactie.zfm.zandvoort of via social media kunt u natuurlijk via Facebookpagina Zandvoort aan het woord reageren. Mocht u nou anoniem willen reageren, dan kan dat gewoon ook. Geef dat even aan in uw privéberichtje. Dan uh, zorgen wij ervoor dat uw naam niet bekend wordt. Um الحوفي اللي حيومهم لبن حتى البحر بدا De is echt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 Zij hadden natuurlijk een weekje vakantie en direct gebeurt er natuurlijk van alles in het dorp. Zo lekt er een e-mail uit van de Sinterklaas-intochtorganisatie, waarin zij hun achterban vragen wat zij ervan vinden om eventueel volgende intocht Roetveeg Pieten mee te laten lopen. De PVV is hier direct op ingesprongen en heeft de motie ingediend om, om de stichting eigenlijk gewoon te verbieden om tot dergelijk besluit over te gaan en anders de subsidie in te trekken. Gelukkig heeft de Raad hier geen gehoor aan gegeven gisteravond. Aangezien het eigenlijk niet aan de politiek is om zoiets uh, te doen. Zoals de nieuwe burgemeester ook heel goed formuleerde. Zelf uh, wil ik de organisatie een hart onder de riem steken. Want waar ik afgelopen jaar heel kritisch op ze was... Uh, vind ik deze keuze, dat ze deze nieuwe stap uh, doen, zeer te prijzen. En ik hoop dan ook uh, dat de stichting gewoon zelf tot een besluit gaat komen. Tevens kwam er op een... een uh, Opeens een, een nieuws dat er weinig, te weinig helikopters zouden zijn voor de Grand Prix-teams. Dus hebben ze een verzoek ingediend om over het strand van Noordwijk naar Zandvoort te rijden tijdens de Grand Prix. Anders zouden deze teams in, file komen, in de file komen te staan. Um, iets wat eigenlijk vreemd is, want volgens de wethouder in het circuit... zouden er het, door het goede mobiliteitsplan helemaal geen files staan. Noordwijk had geen bezwaar, alleen verschillende, verschillende partijen in Zandvoort wel... aangezien de teams bij het rijden op het strand... dwars door een stiltegebied moeten crossen. Een gebied waar je zelfs als voetganger niet mag komen. Ze gaan wel met elektrische auto's rijden... dus wat vervaring betreft zou het geen kwaad kunnen... Nu vind ik zelf het belachelijk dat zelfs een natuurgebied tijdens de Grand Prix even geen natuurgebied meer is voor deze teams. Laten we niet wat te veel wijken voor het rijden van rondjes in veel te snelle auto's. Waar ik zelf nog de hoop had dat onze gemeente dit ook te ver vond gaan, kon ik het, uh, kon ik het niet meer mis hebben. Want ja, de Grand Prix is heilig, dus alles, alle principes ook van de gemeente, uh, ook alle principes van de gemeente. En dat brengt me meteen even over de uitzending van volgende week. Uh, want dan gaan we het daar juist uitgebreid over hebben. Hoe vindt u de informatievoorziening voor, uh, voor, als voor mensen, bijvoorbeeld vooral uh, mensen uit Nieuw-Noord? En natuurlijk Noord. Laten we uh, niet teveel met ons zollen als burgers uh, voor een commercieel event... waar de gemiddelde bewoner geen voordeel van heeft? Of vindt u juist dat het niet gek genoeg kan? Laat het ons weten in de komende week via onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. En we roepen ook natuurlijk de wethouder op om even te reageren. Maar goed, misschien gaat het allemaal helemaal niet door. Want... Niet omdat de milieugroeperingen toch bij de rechter winnen. Niet omdat er een opstand ontstaat in Nieuw-Noord. Niet omdat de teams ineens toch niet over het strand mogen. En al helemaal niet omdat het circuit niet op tijd af zou zijn. Uh, maar door iets wat er eigenlijk helemaal niets mee te maken heeft. Vorige week was het namelijk ineens ook in Italië. En deze week blijkt ineens dat ze alweer doorgereisd is naar Duitsland. Even werd gezels gedacht dat ze in Limburg was aangekomen. Maar de GGD verzekert ons dat dat toch niet het geval is. Ik heb het natuurlijk over het coronavirus. Bij de man die in Duitsland nu op intensive care ligt... is uitgesloten dat hij het al twee weken geleden had... toen hij in Limburg is geweest. In die tijd dat hij in Limburg was... en afgelopen vrijdag opgenomen werd in Duitsland... moet hij het opgelopen hebben... Dus hij heeft geen Nederlanders besmet, wordt gezegd. Maar hoe weten we dat nou zo zeker? Waar is die man in die tussentijd nou geweest? Uh, in die uh, nou ja, ongeveer week. De vaagheid over de besmetting van deze man en de zekerheid waarmee ze zeggen dat hij geen Nederlanders besmet heeft, maakt dat er alleen maar meer vragen komen. En wat als het coronavirus nu zich tot aan Zandvoort verspreidt. Hebben we dan nog wel een Grand Prix? Of blijft het natuurgebied tussen Noordwijk en Zandvoort toch onberoerd? Nou, dames en heren, zijn we weer uh, terug. Uh, aan tafel zitten Nick Drommel van Mr. Paint... en Christel Veerman van het Instagram... sorry, ik kom daar niet eens meer uit... Instagram-account uh, Liefs uit Zandvoort. Uh, twee burgersinitiatieven die uh, zij zijn gestart... en waar we nu natuurlijk alles over willen weten. Uh, mocht u nou zelf ook vragen hebben... bel dan even met 023 573 0393... of stuur een berichtje via onze Facebookpagina Zandvoort aan het Woord. Nou, um, Nick, om even met jou te beginnen. Yes. Um, nou, veel mensen kennen je winkel wel in Zandvoort. Maar je bent een stickeractie begonnen. Leg uit. Ja, um, ja, ik ben een stickeractie begonnen... omdat ik uh, bij mij in de winkelstraat en omliggende winkelstraten... Uh, wel eens wat winkels zie verdwijnen. En dat vind ik zonde. Je ziet het dorp eigenlijk steeds... Uh, ja, een beetje leeglopen. Ja. Uh, winkeltjes die gaan weg. En dat wil ik graag behouden. Dus toen ben ik uh, een stickeractie begonnen met uh, Michel Vaas. Dat is ook een mede-ondernemer uh, uit Zandvoort. En uh, daar staat op, wees loyaal, koop lokaal en behoud de winkelstraat. En het is eigenlijk meer om, een, uh, ja, om mensen toch een beetje op de gedachte te zetten van... Hey, als ik eigenlijk iets vaker in mijn eigen dorp koop, dat is eigenlijk de bedoeling ook. Ja, uh, erachter. Um, ja dat de winkels wat meer uh, blijven bestaan, of in ieder geval blijven volhouden. Mijn winkel gaat het hartstikke goed, gelukkig. Maar ja, als je dat om je heen ziet, dan word je daar niet echt vrolijk van. Je ziet continu wel staan te huren of uh, ja, dat mensen toch uh, andere uh, collega-ondernemers zeggen: Van uh, gaan ga het eind van het jaar de deur dicht doen, want dit is niet vol te houden zo. De huren die. Stijgen maar en uh, ja, misschien dat er ooit misschien is een, uh, een huurplafond moet ingesteld worden of zo. Uh, dat het niet meer omhoog kan gaan, want het, uh, maar het ik niet dat Maar zou dat de politiek dan moeten doen? Uh, misschien, ik, ik weet niet wie het zou moeten doen. Uh, misschien dat de gemeente iets uh, kan opleggen uh, of uh, ja, het, het moet wel een keertje klaar zijn. Ja. Qua, uh, je wil ook dat er gewoon gezellige winkels zijn en dat mensen ook naar Zandvoort willen blijven komen. Uh, we ja. zijn een toeristische plaats. En we krijgen straks hartstikke veel bezoekers. En dan wil je niet alleen dat ze zeggen... ...oh, leuk squi Maar voor de rest is er niks meer te doen. En alles is weg. Dat, dat wil je ja. eigenlijk ook niet hebben. Nee. Dus uh, vandaar dat ik het eigenlijk ben begonnen. En uh, iedereen die bestelt nu heel makkelijk... ...altijd alles snel online... Wel in Zandvoort is het uh, ja, drie keer rollen en je bent in principe. Dan uh, ben je er ook. Dan ben, ja. ben je in het dorp. <laughs> en als ze het dan nog niet hebben, ja, dan loop je in principe op de terugweg naar huis. Kan je altijd alsnog op de bestelknop drukken. Maar het gaat erom dat mensen eigenlijk eerder nog even, naar het dorp even... toe gaan om uh, ja, te kijken of het er is. En uh, vaak kunnen de ondernemers zelf voor de klant het ook bestellen. Maar dan help je wel de ondernemer blijven bestaan. In ja. En dan duurt het misschien één dagje langer, maar ja. Uh, ik weet niet altijd of dat het erg is. <laughs> het, is denk, het is denk ik erger als je straks wel iets nu nodig hebt. Ja. En die winkel is er niet meer, bijvoorbeeld. Nou ja, wat als ik heel eerlijk ben, en mijn eigen ding heb ik ook de neiging om toch wel online te gaan gaan, gaan kopen. Behalve als ik echt advies nodig heb. Ja. Dus dan ga ik naar de specifieke winkel. Um, maar ja, dat is vaak meer de kluswinkel. Of ja, dat doe ik zelf ook. Ik ben zo blij dat wij. We hebben er zelfs twee, ik wist dat niet. Maar jij was ook nog nooit bij Niek geweest. Dus dat is echt nee, nee maar ik wist wel van de winkel. Dat, ja. dat is iets ja. anders. Ik ben er niet in geweest. Maar Shemou dat... jij was daar nog niet geweest. Nee, oké. Okay, ik woon hier twee jaar. En dat... Ja, dat maakt niet uit. En ik werk niet in Zandvoort. En dat maakt niet uit. Ik werk ook niet in Zandvoort. Maar ik kom wel bij Niek. Jij werkt wel in Zandvoort. Jij werkt daar ja, thuis. Ja, tegenwoordig. Ja, maar vroeger niet. Tegenwoordig ben ik gewoon kluisenaar. Ja, dat klopt, ja. Maar dat is wel handig. Want ik kan niet besmet worden met een coronavirus. Nee. nee, nee, maar het, het is inderdaad Het uh, mensen moeten voor als je een speciaalzaak zoekt, ja. dan uh, is het inderdaad wel handig. Dat ja. doe ik zelf ook. Dus uh, qua advies. Uh, ja, maar dat bedoel ik. Jij hebt een speciaalzaak, ja. dus dan snap ik sneller dat het goed gaat. Ik weet van uh, de ijzerhandel, uh, die, die, die, die, die loopt ook als een... De doe het zelfer. Uh, de grote. Die, die doet het ook. Nou ja, tenminste, het is er altijd druk. Er zijn altijd mensen daar, dus die doet het ook goed. Maar ja, je ziet inderdaad steeds meer winkels leeg staan. Of tijdelijk leegstaan. Maar... Ja, Hoe mooi is het als er zo'n speciaal zaak ja. in een dorp kan, uh, nou ja, even om het heel krom te zeggen, overleven. Want ik bedoel, ja. je, bent, je hebt een hele specifieke zaak. Het is niet natuurlijk. Ja, het, het is heel specifiek. En uh, dat was, moet ik eerlijk zeggen, op het begin natuurlijk ook hartstikke eng. Yeah. Voordat ik dit ging doen, toen was ik er uh, dus, dus zeker van dat het uh, zou werken. Maar ja, dat is meer omdat je denkt, ja, het is mijn eerste winkel. Ik ben super jong. Ik ben nu 27. Nou, dat is ongeveer drie jaar geleden. Dus ik was, uh, weet je, 24. Dat ik mijn eigen winkel begon. En uh, met een beetje geld. En een, uh, gelukkig dat ik een lening kreeg om mijn winkel uiteindelijk uh, voor elkaar te krijgen. Uh, te krijgen. Maar... Ja, ik, ik ben het gaan doen. Maar ja, de dag voordat ik open ging, toen sloegen de twijfels wel toe. Heb je ja. het wel goed gedaan? Gaat het wel lopen? Maar ja, keihard werken, genoeg reclame maken. Uh, ja, leuke dingen doen voor de kids. Weet je wel, de workshops en dat soort dingetjes. Dat, dat helpt heel erg. Alleen, uh, ja, dan zie je het om je heen. Ik zit er nu bijna drie jaar. En als je in die drie jaar zoveel ziet komen en gaan. Ja. Uh, is het best bijzonder, weet je wel. Dat ik er dan zit. En het, het wordt steeds drukker. Het gaat steeds beter. Maar dat wil ik eigenlijk een beetje tegengaan. Dat ik wel uh, collega ondernemers die ik bijvoorbeeld uh, om me heen heb. Dat ik die ook om me heen blijf hebben. Nou ja, dat lijkt mij in... Als dat ik heel eerlijk drukker. moet zeggen uiteindelijk ook wel voor je eigen businessmodel beter, want uh, als het helemaal dood gaat vallen, gaan ze uiteindelijk toch ergens anders heen voor andere dingen. Ja. Ja, ja, en even... als daar dan toevallig ook zo'n speciaal zaak zit, zo, zo, gelijk ja. aan jouw, dan gaan ze daar wel heen. Ja, en dat, uh, dan verlies je ook tuurlijk, klanten. Dat, dus dat, dat is dat... het ook. En, uh... Maar ook voor de gezelligheid in het dorp, dat, dat begrijp ik heel de gezelligheid, goed. Gezelligheid, dat, dat is het voornamelijkste. Weet je? Het is niet alleen voor mijn winkel, maar voor, voor iedereen is het goed. Maar, voor de terrasjes en dingetjes. Als je gaat winkelen pak je automatisch een terrasje mee. Ja. Althans, als, als ik een keer naar een andere stad of dorp toe ga... dan ga je winkelen en dan ga je ook even lunchen... ga je een koffietje doen. Ja. Als er dus geen winkels zouden zijn... Ja, dan, dan doe dan je dan dat stort niet anders ja. in elkaar. Ja. Weet je? En maar is, is zo het andersom niet zo dat het toerisme... of tenminste het gefocust zijn op toerisme... dat dat misschien ook wel weer een nadeel is? Voor, omdat er ook heel veel winkels of heel veel zaken zijn in Zandvoort... die... Vooral zich richten op het toeristenseizoen. Toeristische maar ja, dan heb je in de winter... Ja. niks. Nee. Dat Bedoel je uh... daar die 86 pizzatenten mee die we hebben? Ja, dat bijvoorbeeld, ja. Ik heb dus liever, het... liever tien winkels zoals Niek... die heel speciaal zijn en uniek. Ja, ik ook. Dan die 86 pizzatenten die in de Kerkstraat zitten. Niet ten nadeel van de on ondernemers. Maar de diversiteit is weg. Er is, er is geen vegetarisch... Er is niks voor mensen die vegetarisch zijn. Ja, je kan ja. salade eten. Uh, <laughs> ja... Nou, maar het is toch zo. Hoe divers is het? is het? Nee, maar dat bedoel ik dus. Omdat het dan zo gefocust is op toerisme, ja. is dat niet voor de gewone winkelier soms ook wel weer een nadeel, omdat ze dan in de winter minder, er sowieso minder volk is. Dus maar... je denkt er niet over na, en dan denk je: ik ga eerder online bestellen, want zij hebben we het waarschijnlijk toch niet. Ja. En dat probeer ik een beetje o, tegen, te pik ja. tegen te gaan. Met nou ja, tekers. ik vind het een heel mooi, mooi initiatief, ja. aangezien. Uh, ik, ik koop mijn schroeven en dergelijke. Ja, dat klinkt heel stom. Maar die koop ik hier bij de Doe het zelf. Ja. En die ga ik niet bij de Gamma kopen. Dat uh, uh, ja, hele grote verbouwingen. En dan kom je toch wel vrij snel. toch wel weer bij de grotere bouwmarkten uit. Ja. Maar in principe. Dit lokale doe het zelf vind ik belangrijk dat die hier blijft zitten. Dat dacht de, serieus dat je zou zeggen dat je ze online kocht. Nee, nee, nee, nee. absoluut <laughs> niet. Het is ook niet puur het, het online shoppen bijvoorbeeld uh, bij een andere winkel in Nederland. Maar nee. je ziet ook het online shoppen op uh, ja, de bekende AliExpress en dat soort dingen. Ja. Maar toevallig twee dagen terug op het nieuws, dan zie je weer dat sommige dingen ook heel gevaarlijk zijn. En dat merk ik ook in mijn branche. Sommige mensen ja deze stiften en uh, dan zeggen ze dan ook alles tegen mij van ja deze stiften die heb ik ook via AliExpress gekocht nee het zijn niet dezelfde stiften en als je weet wat voor rommel er eigenlijk in wordt gestopt wat je inademt ja dan wens ik je heel veel succes over twintig jaar weet je ja hetzelfde als de speelgoedzaak de goede speelgoedzaak kan je en... beter kopen want de als je kind een halve nep Barbie van AliExpress inslikt dan uh, ben je veel verder van huis want het is je, waarschijnlijk je, je, je ook vergiftigd. Op dat moment denk je goedkoop uit te zijn. Maar op lange termijn. M, niet alleen ben je misschien dan meer geld kwijt. Maar ook je gezondheid. Kun je ja. erdoor kwijtraken. Niet dat het altijd zo is. Maar het kan. De kans is groter dan dat je het bijvoorbeeld in, in, in een winkel in Nederland. Of in een speciaalzaak haalt. Want, ja. Ja. Al, al mijn spullen test ik ook eerst voordat het in de winkel komt. Ja. Ik gebruik zelf heel veel teken en schildermateriaal. Ik gebruik alles met elkaar en door elkaar. En ik wil ook weten wat ik verkoop dat ik niet tegen jou als jij een keer komt en je zegt, nou, ik zoek dit en dat, dat ik tegen je zeg, ja, dan uh, zou ik dit nemen. Terwijl het helemaal niet zo is. Ik wil wel weten dat jij het goede thuis hebt liggen. En ja. als ik ook kijk in de laatste drie jaar, wat ik terug heb gehad, wat niet goed is, dat is op één hand te tellen. Ja. En dat maar je, een... je hebt zelf ook een online shop, hè? Ik heb een online shop, <laughs> ja, dat zeker. Zo. En dat mag je ook echt best weten, ik promote daar heel weinig mee. Ja. Dus meer om het ook te bieden voor de mensen die van buitenaf ja. komen of zo. Ja, ja. Uh... het is meer als de, ja, de, de dagjes mensen eens een keer de Zandvoort zijn geweest en ze vinden mijn winkel leuk, ja, dan kunnen ze nog een keer ervoor kiezen om bij mij wat te bestellen. Niet het wordt niet superveel gedaan. Ik promote er ook niet eens echt mee, omdat de winkel dat loopt hartstikke lekker. Weet je, ik doe ook heel veel workshops, kinderfeest alles doen we. Ja, um, ja, en als ik misschien het geld wel extra nodig zou hebben... dan zou ik misschien wel meer promoten. Dat klinkt ook een beetje dubbel. Maar gelukkig loopt het bij mij goed. Maar komt uh, dat het... Kijk, want we hadden ook bijvoorbeeld een blokker. Die ja. is er niet meer. Uh, hoe heet het? De, de speelgoedwinkel is weg. Er zat een hele mooie speelgoedwinkel toch ook in de Seestraat, Die is toch ook inmiddels gesloten? Ja, ja. houten speelgoed. Houd de speelgoed. speelgoed. En, en, en dat heeft mij heel erg ook aan het denken gezet. Dus ik ja. denk, weet je... Als je zag... hoe wat voor mooie speels hadden. Zo goed speelgoed, weet je wel, ja, dan denk ik, zoiets had bestaan moeten blijven. Ja. Weet je? Ik baalde er zelf van dat ik denk, ik heb geen kleine kinderen in mijn omgeving, of zelf geen kleine kinderen, want ik, ik had mezelf helemaal schil gekocht daar. Mm. Weet je? ik vind het mooi, ik hou ervan. Maar ligt het dan aan de locatie, of ligt het aan de mensen, of ligt het aan... Mensen, denk mensen. Ik. Ja, en dat klinkt misschien cru, maar... ik. Ik denk toch echt gewoon aan de mensen. Dat ze denken van oh, ik ga eens een keertje een kijkje nemen. Of in de etalage. En dan zien ze uh, iets voor 30 euro staan. Automatisch trek je soms wel eens je telefoon tevoorschijn. En denk je. Oh online zie ik het voor 22 euro. ja nou ja nou en Er komt en nog 6,95 cent kosten bij. Dus uiteindelijk ben je 1 euro en 5 cent bijvoorbeeld goedkoper uit. Mm -hmm. En dan denk ik. Die 1 euro en 5 cent. Weet je, dat maakt vaak het verschil waarom mensen het toch doen. En Dat, dat snap ik niet. Ik maar, maar wat. wat kijk, dan ga je uit van het online kopen. Hè? Maar ja. ik weet ook, ook van mezelf, maar ook van mijn buurmannen. Wij zijn mensen met jonge kinderen. Uh, dat ik moet voor een bepaalde winkel, moet ik al naar Haarlem ja. of naar Hoofddorp. Ja, dan ben ik daar toch. Dus, en daar zitten alle grote concerns ook. Dus dan koop ik het daar, snap je wat ik bedoel? Ja, maar dat is op dus zich niet erg, hè? Want dus als daar... ik kleding ga shoppen, kijk, ik ben een man, hè, ik ben geen shopper. Dus nee. uh, als een man uh, gaat shoppen, dan zal je waarschijnlijk zelf ook een beetje weten, dan ga je direct naar die winkel, die winkel, die winkel. Ja. En dan ga je dat en dat en dat halen. Maar ja, als die, die winkels niet hier zijn, ik bedoel, kleding shoppen in Zandvoort, sorry, maar voor, voor ik zou niet weten waar. Moeilijk. Voor ik, plus size is het ook moeilijk. Nee, maar op, op zich, kijk... Als je naar een ander dorp of naar een andere stad gaat... Dat is op zich niet zo erg. Want daar koop je ook lokaal. Je zorgt ja. ook dat die winkels daar blijven bestaan. Het ja, okay. gaat puur echt om het online. Maar te is shoppen. het dan niet... Dan is, het, is het dan niet gewoon eigenlijk bijna een landelijke actie... wat jij aan het doen bent? Ja. Nou ja, kijk, als we het <laughs> landelijk zouden kunnen halen... is het natuurlijk heel mooi. Maar ik denk, je moet ergens beginnen. En Zandvoort. Ik, ik ben hier geboren en getogen. En uh, ja... Ik zie het ook wel een beetje als mijn dorp, ja. als ik dat zo mag zeggen. En dan wil ik daar eigenlijk graag mee beginnen. Kijken ook hoe hierop gereageerd wordt. Uh, over het algemeen heel positief. Uh, ja, je hebt wel eens echt mensen die zeggen, ja, het is goedkoper en het leven is al duur genoeg. En dat snap ik ook. Maar voor ons is dat ook zo. Ja, ja, als ondernemer, ja. Ja. Wij proberen er wat van te maken. Straks is het echt niks meer. Nee. Je wel? Niet dat het zo ernstig is... Maar uiteindelijk ga je wel die kant op. En maar ook voor sociaalheid, weet je wel? Om een praatje te maken met iemand. Of met mm -hmm. uh, andere mensen die je tegenkomt in een winkel. We zijn al zo gebonden aan onze telefoon. Uh, de sociaalheid is ook een beetje weg. Maar en in is het geval kan je alles online doen, hè? Want ja, weet in je boodschappen. Je hoeft eigenlijk je huis niet, niet yes. meer uit. Nee. nee, maar kijk, en die trend. Ik, ja, sorry dat ik het zeg, maar ik ben heel erg voor deze actie, hoor. Want ik vind het juist heel belangrijk dat we. Maar. Um, die trend, volgens mij kan je die nooit helemaal uh, meer stoppen. Want uh, er zit ook te veel gemak bij. Plus dat heel veel mensen zo druk zijn... dat ze dus gewoon niet meer de tijd nemen om nee. dat soort dingen te doen. Maar ik zit ook te kijken, naar, als je naar Zandvoort naar het centrum gaat... heel eerlijk, er zijn een paar straten gezellig... maar als je dan even over de boulevard of wat dan ook bent gelopen... nou sorry, dan heb ik het wel gehad... Maar wat zo mooi is Ik heb het wel een keer gehad met iemand van de CDA... en die werd daar heel boos omdat ik dat zei. Ja? Ja, die was er heel, <laughs> heel boos over, <laughs> over dat ik zei... Dat, dat ik vond dat de boulevard geen aanzicht had. Dus ja, maar de, wat, ik, wat ik meer bedoel is... zijn dat soort dingen ook niet een medeveroorzaker... dat het in Zandvoort minder loopt Zandvoort nu? heeft naar mijn mening... Ja, dat, ja, nou, dat is wordt het jouw bepaaligd. mening. Ja, ja. ja. ja. Nee, Sander nee, heeft naar mijn mening... heeft het bijna twintig jaar lang stilgestaan. Dus dan, ja. En... Um, weet je, ik ben zelf 27... ik weet niet allemaal wat er daarvoor is gebeurd... weet je wel, maar... Ik, wat ik zie, heeft het een hele lange tijd stilgestaan. Ja. En er is niks geïnvesteerd. Er is bijna tot niks... vernieuwend gekomen. Er is alleen maar dingen weggegaan... of dingen gesloopt. Ja. En juist om Zandvoort een beetje het historische te behouden, weet je wel, moet je juist de kleine winkelpandjes en dat soort dingen behouden. Want elke winkel die er nu verdwijnt, wat komt er voor in de plaats, zijn appartementen. Ja. En die worden allemaal luxe, modern. Dus... De hele charme uit het, gaat uit het dorp. dorp ja. en dat is toch zonde. Zandalf met Café Neuf. Toch? Ik dat ben ik nog steeds... jong, hè? Of, of ik heb een hele oude ziel, weet je wel. <laughs> dat ik het, het, de charme van Zandvoort wil laten bestaan. Of, of, ja, ik nee, maar dat weet, ik, ik bedoel, misgaan, ik kom niet uit, Amsterdam, eh, of uit Zandvoort. Ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam. Maar wat vond ik altijd gezellig nog steeds de. Uh, hoe heet het? De, de, de Jordaan en zo. Dat was de leukste buurt daar. Ja. En dat vind ik nog steeds. Alleen het probleem is... dat het een Juppenbuurt geworden. Dus daar zitten winkels... waar ik absoluut niet kan winkelen. Maar um, het gaat er meer om dat je... Uh, ik ben het het me mee eens. Die gezelligheid, dat is ook je uitstraling van je dorp. Ook naar buiten toe. Uh, maar ook voor jezelf. Ik bedoel... Ja. We, zijn, we, wonen niet in, we wonen niet in Almere. Nee, maar het hoe soms. mooi is het dat wij niet al die grote winkelketens hebben. En dat we juist dus nog wel hele kleine ja. winkeltjes zoals die van jou. Maar ook bijvoorbeeld Blue Zone, wat een heel klein koffietentje op een hoekje is. Ja. Wat hartstikke goed loopt volgens mij. Ja. Maar uh, Noble Tree nu erbij. En dat zijn mooie dingen Ik die ja. een dorp wel weer uh, aanzicht geven. Kijk, we worden niet overspoeld met een action... Oké, okay, daar balen we soms misschien wat van, maar goed. Een lidl. Lid nee, maar bijvoorbeeld een Hans en Maurits en allemaal nee, dat soort Het is allemaal nog heel klein. En eigenlijk zou de politiek er gewoon aan moeten doen om dat te behouden. Ja. Nou ja, vooral qua huren dan. Nou dat ja, je kijk, je daar... de huren, dat, dat, dat stijgt gewoon, ja. weet je wel. Ik zit dan gelukkig nog wel oké, okay, weet je wel. Maar je hoort ook wel eens van, van andere ondernemers... dat het echt wel uh, heftig is, is weet je, ja. met de huren. En dan denk ik, ja... Dan, of er moet een plafond in worden gesteld. Of er moet een plan worden besproken. Of iets. Ik, ik weet niet. niet 1, 2, 3 de oplossing. Nee. Maar misschien moeten we daar gewoon eens een keer met z'n allen over praten. En er zitten heel veel mooie pareltjes hier in Zandvoort. Qua winkels. Uh, kleine winkeltjes. En dat, daar maakt. Uh, ja, dat, dat maakt het wel wat moois. Weet je ja. Zandvoort? En dat moet ook blijven. Juist niet, vind ik, die hele grote ketens. Dat sloopt het ook weer. Ja. Dan krijg je weer glazen puien, weet je wel. dan wordt het weer een nieuwe look aangegeven. En dan krijg je eigenlijk hetzelfde als de appartementen. Het wordt allemaal strakker. Nou ja, en het wordt minder gezellig om ook te winkelen... want je krijgt niet die sfeer meer. Nee. Goed, met die uh, gaan we heel even naar de muziek. Maar uh, de, zometeen gaan we natuurlijk uh, naar onze andere gasten ook. En daarna hebben we het gewoon over het ondernemerschap... en de lokale initiatieven hier in Zandvoort. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme ya tu boca sin desearla de una manera loca Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren. En als u natuurlijk vragen heeft aan onze gasten of aan ons... Eh, belt u dan met 023 573 0393. Of laat u een bericht achter via onze Facebookpagina Zandvoort aan het woord. Of stuur een mail naar redactie.zfmzandvoort.nl nou, Dan hebben we ook nog aan tafel zitten Christel Veerman. Jij bent de drijvende kracht achter het Instagram-account Liefs uit Zandvoort. Nog iets wat ik niet kende. Dus ik moet mij heel erg schaam. Ik vond het wel een hele leuke Instagram-account. Dus ik ben nu ook eens ook een vlog aangekoppeld, als je het goed had gedaan. Ja, ja, ja. Ik wou net zeggen, ik wil je even corrigeren. Want het is Instagram, maar ook Facebook. Ik heb nu op Instagram 1600 volgers. Facebook 300 uh, en er zit een hele website achter. Dus mm. eigenlijk is het een blog. Ik zou het eerder noemen een blog, blog? over Zandvoort. Um, uh, ja, waarop alle leuke dingen van Zandvoort uh, staan. staan. Ja. Ja, dat, en dat uh, wordt dan ook via Instagram en Facebook verspreid. Bleid, dus het ja. is inderdaad een hele website. Ja, ja, en, ja. En, en, en hoe ben je daar opgekomen om dat te gaan doen? Ja... Ik, ja, ik liep eigenlijk al heel lang uh, met dat idee. Ik woon, uh, ik kom ook uh, niet hier vandaan. Ik heb altijd ook in Amsterdam gewoond, in Barcelona gewoond, en uh, ik kom oorspronkelijk uit Huizen. Daarvan de Spaanse van daar de muziek, de muziek uh, dus inderdaad een beetje Spaanse uh, touch. <laughs> um, en uh, ja, ik, ik, ik, ik uh, moest ook wel een beetje wennen toen ik hier kwam wonen. En uh, nou ja, ik dacht, ik zag wel uh, over de jaren heen dat ik dacht er gebeuren toch wel heel veel leuke dingen. En um, eigenlijk ook waar we het net over hadden. Wij, ik had ook altijd of nog steeds ook wel met mensen natuurlijk gesprekken van... Nou, Zandvoort, mm -hmm. uh, lelijk, uh, druk, uh, nou niks. Uh, en ook mensen in mijn omgeving die hier niet wonen. Um, die dan zeiden, wat moet je in Zandvoort? Waarom woon je daar? En nou ja, over de jaren heen ben ik Zandvoort echt enorm gaan waarderen. En eigenlijk zo leuk gaan vinden dat ik, uh, nou ja, dat ik het wel van de daken... Ik was <laughs> En, uh, en ja, maar ik moest toch nog steeds heel vaak uitleggen waarom, waarom ik dan hier uh, woon. En uh, ja, toen uh, dacht ik, nou, toen kwam natuurlijk ook het bericht van de Formule 1. En ik zag om me heen dat er ja, echt goede dingen aan het gebeuren waren. Dus dacht ik, ja, ik, ik moet het nu gewoon een keer gaan doen. Ik, ik begin gewoon. Dus ben ik vorig jaar, eind mei, dan heb ik het online uh, gezet. En uh, ja, met eigenlijk. Uh, de reden ook om gewoon op de positieve dingen te focussen. Ik, ik, wat ik net al zei, al heel vaak die gesprekken van... oh, dit is slecht en dit is niet goed. En, oh. en ik dacht, nou, wat kan ik daar nou aan doen... Uh, hè, om daar verandering in te brengen? Um, en heb ik gewoon naar mijn eigen expertise ook gekeken. Ik heb ook een marketing- en communicatie-achtergrond... Uh, echt wel in het bedrijfsleven. En um, ik dacht, ja, ik, politiek, daar moet je mij niet uh, inzetten. Daar heb, ik, daar, heb ik, daar heb ik niks mee. Maar ik dacht, ja, marketing, communicatie... nou ja, fotografie, uh, schrijven, dat vind ik leuk. Maar als ik daarmee iets voor Zandvoort kan betekenen... dan, uh, nou, dan wil ik dat graag doen. Mm -hmm. Dus um, ja, eigenlijk gewoon ja, mijn verhaal... of mijn beeld van Zandvoort uh, laten zien. En ook heel erg focussen op de kleine positieve dingen die hier gebeuren. En dat zijn ook bijvoorbeeld winkels. Daar heb ik ook een blog over geschreven. Leukste winkels uh, in Zandvoort... Uh, en duurzame winkels, die zitten er ook. Um, um, maar wat ik inderdaad merk... ja, ik moest er nu ook drie uit dat lijstje halen... De afgelopen februari. Dat vond ik ook heel erg jammer, want ik keek ook naar het lijstje... dacht ik, nou, blijft er niet uh, heel veel over. Dus ik, dat initiatief van Niek vind ik ook echt uh, heel goed. Uh, maar ik merk ook heel erg in mijn omgeving... hier in Zandvoort, de mensen die ik hier ken... die ook zo'n winkel als Kukenluus uh, niet kenden. Nee. En um, dan zei ik, oh, die gaat sluiten, hè? maar... Ik ken die heel die winkel niet. En dat is mij dus ook wel opgevallen... toen ik met die blog, of nu ik met die blog bezig ben... dat heel veel mensen uh, zelfs gewoon heel veel winkels niet kennen. Die wonen hier wel in Zandvoort. Maar inderdaad, ze verdwijnen voor hun werk uh, het dorp uit. En ook de boodschappen en de inkopen wordt hier niet gedaan. En um, ja, of je moet toevallig net in dat buurtje wonen... dat je die winkels ziet. Maar ze kennen de winkels niet... En ik hoop dat ik dus ook met liefst uit zand word. Door er ja, aandacht aan te besteden. En het zichtbaar te maken. Dat mensen die winkels wel uh, gaan, gaan zien. Ja. En ook um, gaan weten. In ieder geval dat het bestaat. En niet pas als ze we weg zijn. Uh, dat ze dan zeggen. Oh. Oh, zat er een leuke speelgoedwinkel hier in het dorp? Oh, jammer. Ik ga me weet. steeds meer schamen, geloof ja. ik. <laughs> ik heb ook ontdekt dat bij ons in Noord op het bedrijfsterrein een, een, een studio zit. Nee, die wist ik. Die wist ik, nee, ja, die wist die, ik dan die, weer die, niet. In de fotostudio waar jij mee kwam ja, werkt. Ja. Ja. Ja. Dat, dat, dat maar nee, die wist ik. Het valt mij, vat vat mij heel, heel erg op dat, dat met heel veel dingen... Uh, mensen zeggen: nou ik, nou, ik woon hier al twintig jaar, maar ik wist nou, dit helemaal niet. Nou moet ik wel zeggen dat ja. uh, ik, ik, ik weet niet hoe dat hier in deze omgeving, waar de studio staat, in deze buurt werkt, maar in Nieuw Noord merk ik heel erg dat heel veel mensen daarvan werken niet in Zandvoort zelf, nee. wonen niet in Zandvoort, nee. of wonen wel in Zandvoort, maar werken ja. niet. En omdat je daar de VOMAR hebt zitten, weet ik dat heel veel bijvoorbeeld van mijn staat, die komen naar huis gereden. Die doen nog wel boodschappen in Nederland. Of in Nederland? Nederland. In Zandvoort. Zandvoort. So, yeah. In Zandvoort. Yeah, in Zandvoort. Ze, ze doen wel boodschappen in Zandvoort. Yeah. Maar ze, ze rijden. Ze komen ze in het dorp? Nee, nee. ze, ze rijden nee. langs het dorp. Ze gaan Nieuw-Noord ja. in. Ze stoppen bij de Vomar. Ja. Daar kan je ook gratis parkeren. Dus dat is ook ja. le le lekker makker. Ja. Je loopt de supermarkt in. Je pakt je sp spulletjes. En je ja. gaat weer naar je, naar je ja. huis toe. Maar eerlijk is eerlijk. Op een warme zomerdag... Zit iedereen wel, ja. Nee, nee. maar dan, dan ga ik liever niet naar de Albert Heijn. Nee. nee, ik ook niet. En dan ga ik liever dan naar de, naar de Vomar. Ja. Um, dat is dan wel het voordeel bij ons. Maar... Ja, op zo'n warme dag ga ik ook liever niet naar het dorp. Nou, helemaal ja. niet naar de Dirk of zo, of die buurt. Nee, maar dat dat ja. bedoel ik nee, maar dat is dus nee, maar ook dat een beetje wat ik bedoel. Je ja. komt dan niet in het nee. dorp. Nee. Ook omdat je... Ik kom in het dorp als er iets in het dorp is. Dus als er een, ja. een festivaletje of een, iets ja. dergelijks... dan heb ik de neiging om naar het dorp te gaan. Anders ja. kom ik er eigenlijk nee. Maar als ik bij naar mezelf kijk... Uh, voor, ik heb dan een zoontje van vijf. En ja. uh, voordat hij geboren uh, was, heb, heb ik... En werkte ik ook in, in Amsterdam. En ik verdween ook elke ochtend uit het dorp. En, uh, nou, ik, ik was nog heel erg op Amsterdam gericht. Ik sportte daar zelfs nog. Ik, nou ja, en ik deed mijn boodschap inderdaad op de terugweg uh, in Aardehout. Bijvoorbeeld bij ja. het station. Dat je daar toch daar langs de Albert Heijn reed. En ik kwam ook nooit in het dorp. En uh, ik denk dat er zo'n he hele grote groep in, is er ook in Zandvoort. Die elke ochtend uh, ja, uit het dorp uh, verdwijnen, uh, verdwijnt. En um, ja, die komen, komen gewoon niet... die zijn niet zo zichtbaar... en die komen niet uh, in het dorp. En, um, ja, het, maar ik denk dat het belangrijk is... om um, te laten zien wat er is... en wat voor leuk... Hè, dat kan je met bijvoorbeeld een shoppingroutekaart of zo. Of ik probeer het dan met mijn blog uh, te doen... Hè, om een lijstje te maken met die leuke winkels. Dat mensen zeggen, hé, hey, oh leuk... en, en, en uh, ik kan kinderkadootjes... Nee, nou, je kan in het dorp supergoed slagen eigenlijk... om uh, gewoon voor cadeaus te kopen. En ik vind... Het is ook natuurlijk een stuk bewustwording bij mensen. Dat je denkt, uh, uh, ik wil gewoon lokaal kopen. Ik heb dat afgelopen jaar heel bewust gedaan. Uh, maar ook omdat ik natuurlijk met mijn blog bezig ben. Ik kom nu overal. En ik dacht, ik, ik wil gewoon voor Sinterklaas en Kerst... Ja, ik wil alles eigenlijk zoveel mogelijk um, in het dorp kopen. En um, uh, dat is me ook gelukt. Soms een paar dingetjes niet. Nou, dat bestel je dan nog online. Maar ik vind bijvoorbeeld ook Nalu een hele leuke winkel. Die Surfshop. Uh, mijn jas heb ik daar gekocht. Deze <laughs> trui, dat is ook van. Het Haloa. Dat is ook een, een Zandvoortse dame die dat kledingmerk heeft, dat wordt ook verkocht bij Nalu. Maar ik kom ook, dat vind ik heel leuk van liefst uit Zandvoort, ook van, van mijn blog. Dat ik ook tot ontdekking kom. Dan denk ik, oh ja, dat is ook, die woont ook in Zandvoort. En zij, nou, zij maakt dit of dat. En ik, ik kom achter hele leuke verhalen. En die verhalen, die wil ik eigenlijk ja, verzamelen en zichtbaar maken. Want als mensen het verhaal erachter kennen. Ja. Dan, als ik weet, hé, die trui, dat is een zandvoort. iemand die maakt dit. Dan vind ik het al veel leuker om, tenminste, vind ik. Ja, nee, nee dat, dat aan ik. te doen. En, nee, maar dat, ook, ja. dat, dat snap ik. Maar dat, en net als bij Nick ook, wat hij inderdaad wat hij van die Gravity Workshops geeft. En hij, er zit veel meer verhaal achter dan dat hij alleen maar stiften en potloden. Nou ja, wij en zo zijn. Ook. Uh, met ja. een soortgelijke reden dit programma ooit begonnen. Ja, en ook om, om de verhalen te De duiken, verhalen, de ja. kunst, de, ja. de, van alles en nog wat uh, te gaan uh, ja. promoten. Uh, en ook dat de Zandvoorter gewoon zegt wat hij uh, werkelijk vindt. Want we houden heel vaak toch wel onze mond, <laughs> geloof ik. Althans, de zandvoorters. Ja. Uh, uh, ik mag zeggen, wel officieel wij niet. geen zandvoorters zijn. Wij niet. <laughs> nee, wij houden ons mond nooit. Um, nee, maar jij zegt ook: jij komt hier, je bent hier twee jaar geleden komen wonen. Ja, tweeënhalf twee maar... jaar geleden. Nou, um, je moet het dan allemaal zelf een beetje ontdekken. Ja. Um, hoe handig zou het zijn als je, nou ja, of dat er iemand, een soort buddy of zo, een keer met je door het dorp loopt. Of dat je een goede kaarten krijgt met dat je zegt, hier zijn de leuke winkels of dat je uh, gelinkt wordt aan liefst uit Zandvoort, dat je daar alle informatie ja. Ja. Alle leuke dingen in Zandvoort. Mag hoor, zelfpromotie. Nee, maar uh, dan, dan uh, ja, want ik hoor heel veel van mensen, er komen natuurlijk steeds meer mensen uit Haarlem en Amsterdam in Zandvoort wonen. Zandvoort is best wel, uh, wordt steeds populairder uh, wat dat betreft. En um, ja, die, die, die zijn ook op zoek naar wel dat soort hè, leuke koffietentjes, leuke ja. winkeltjes. Een beetje, dat is ook de charme van zo'n plaats. Maar ja, dan moet ik wel ja. zeggen: kijk, de, um, niet om. Per se negatief te zijn. Maar daar ben ik wel goed in. Um, maar ik ben afgelopen zomer... Ja, dat is zo. Maar afgelopen zomer hebben wij er zelfs dus een uitzending uitbesteed... over alle festivals in Zandvoort. En alle dingetjes. Wat ik een kant vind om het dorp te promoten. Ook de winkels. Maar ja, dan... Sorry dat ik het zeg. Maar dan had je, heb je een uh, hoe heet het, organisatie zoals SEP. Uh, zo, dat is dan die ondernemers uh, uh, van de, alle kroegen. En zo. Ja. Uh, en ja, het British Festival, al de, de helft van die festival... het was zo'n aanfluiting. Uh, wat betreft, ja. wat betreft uh, ook de, de PR, maar ook als je er kwam... ik kwam daar, dan zouden leuke dingen zijn voor kinderen. En ik kom er en dan is er gewoon bijna niks... En dan moet je ik heb je het sheep niet rond zien lopen. <laughs> ik heb hem gezien hoor. Snuffels, het sheep. Snap je, snuffelt, je dat, nee, maar ik bedoel? Nee, of het is op een heel klein pleintje uh, alleen, alleen daar. En voor de rest ja. is er helemaal niks. Ja. Waardoor ik het zelf... Wij hebben zelfs van de zomer gezegd, Die festivals zijn prima, maar... Kies er een paar. Niet zoveel als dat er nu zijn. Kies er een paar. Maak die met het hele dorp. Met alle winkels. Ja. Met alle ondernemers. Met, en maak er echt iets leuks van. Want ja. dan... Uh, 24 uur... Uh, uh, ja. dat, heeft, dat is de andere organisatie... die dat, dat gedaan heeft. Daar ben ik razend enthousiast over. Want dat ging over alle soorten kunstdingen. Alle soorten, uh, overal waar je iets te doen... die deden wel mee. Dus ja. het museum deed mee. Maar ook de, uh, hoe heet het, de Le Amsterdamse Leidingduinen. Maar ook de surfschool. Alles ja. deed mee. En daardoor kreeg je veel meer de indruk... van: er is echt wat te doen. Er is voor klein en oud. Uh, groot en klein uh, dingen te doen. Ja. Um, en dat bedoel ik. De ja. Is het ook niet dat daar een, een stapje. Ja, ja misschien harder ingezet moet worden. ik denk dat het op heel veel worden. plekken. of heel veel punten stappen kan en, en ook moet maken. Ja. Um, uh, ik weet ook allemaal niet precies wie daar dan verantwoordelijk voor is. Maar goed, er moet natuurlijk in uit de boulevard. Daar zijn altijd wel plannen voor. Maar goed, ik hoop dat het ook een keer echt van de grond gaat komen. Maar ook in uit het centrum. Er wordt altijd wel gezegd van de strandtenten. Dat loopt allemaal wel, maar het dorp, daar moeten we aandacht aan besteden. Maar ik denk dan, ja, wat voor aandacht wordt daar nu dan aan besteed? Dat, ik zie dat ook niet, niet zo. Snack. Maar ik, ik heb zelf uh, dat ik denk, ik weet ook niet wie dat allemaal doen of zouden moeten doen. En ja, ik probeer dan maar op mijn eigen ja, manier um, in de dingen waar ik dan goed in ben... om daar dan wel ja, toch een beetje te helpen en iets mee te doen. En ook bijvoorbeeld wat ondernemers... Uh, ik merk ook dat het heel veel het zijn kleine ondernemers... Um, ja die ook zelf een beetje moeite hebben... met hun eigen marketing, bijvoorbeeld. En ja die probeer ik ook wel te helpen. Met van, joh, probeer dan even dit of dat. En mm -hmm. dat ze ook wat dingen gaan... andere dingen gaan oppakken. Ja. Um, ja, want, als, want het oh, is zonde. Ik vind het ook echt zonde als ze we weggaan. Dus, ja. ja, maar als de indruk... zoals wat ik dan van de eerste twee jaren heb... van die festivalletjes... en dat is de grootste... nou, ben, ben ik niet snel weggeslagen hoor... want ik ga heus wel naar het dorp toe, maar... Um, dat je, ik heb het gevoel dat als, je, als ze eenmaal de verkeerde indruk hebben gehad. en zeker de mensen die dus niet in het centrum zelf wonen. dus er ook niet van nature per se gaan komen. Dat, ja, waarom zou je dan nog naar dat dorp gaan? Ja. Waarom zou je nog het centrum ingaan. als je daar een verkeerde indruk hebt gekregen? En ik bedoel, het is net zoals ja. vertrouwen. Uh, ja, goed, dat, uh, ja, dus dat moeten we. Het komt voet, het gaat te waard. Wat aan gaan doen om ja. daar dus de verandering in te brengen. Ik, ik merk bijvoorbeeld ook uh, bijvoorbeeld in de uh, B&B's of de Airbnb's die er hier heel veel zijn. Een aantal jaren geleden ja, uh, was het, vond ik het niveau als ik dan iets voor mijn ouders of zo zocht. Dan dacht ik nou, ik vond niet echt hele leuke dingen tussen zitten. Maar dat is gelukkig heel erg aan het verbeteren. Ja. Er zitten echt hele mooie uh, ja, maar daar zijn ook daar zijn nu ook echt eisen aangesteld vanuit de gemeente. Oké, okay, ja, dat zijn dan misschien dat, uh... eisen. Maar ik heb nu dan meer echt over styling en hoe dat dan ingericht wordt. En echt leuke ja. beachy hu huisjes en ja, het mooi mooie ingericht. Ja. Ja. Daar heb ik bijvoorbeeld ook een blog over gemaakt. En, uh, maar ik merk dat mensen ook dan zeggen... Hey, oh, wat zijn er leuke dingen in Zandvoort. Dat, is dan ook mm -hmm. dat, het, dat je het dus zichtbaar maakt. En ik merk nu dat anderen ook zeggen... Oh, um, want ik heb bijvoorbeeld kaartjes van Lieset Zandvoort... die ze dan neerleggen in zo'n guesthouse... En dan uh, zegt hij, ja, ik, heb, ik wil ook graag je kaartjes neerleggen. Maar ik heb niet zo mooi hoor, als die je op de site hebt, weet je wel. En dan denk ik oké, okay, ze zien dat dus. En mensen denken dan wel van hé, hey, oh, blijkbaar moeten we er toch even wat leuks van maken. maken. Yeah. En ik hoop dat ik met liefst uit het Zand word. Dat daar een soort ja, energie komt bij winkeliers, maar ook bij uh, de Bed and Breakfast. En dat, om het allemaal het niveau even allemaal wat uh, hoog te brengen. Ja. Want je kan natuurlijk allemaal kunnen de hele dag gaan zeuren over wat er. En niet goed is en niet uh, wat er allemaal nog gedaan moet worden in Zandvoort. Maar ja, ik probeer het toch vanuit die positieve uh, hoek te kijken. Uh, naar welke dingen gaan er wel goed? Welke zi dingen zijn er wel heel mooi? Dus ik, ik, nou, ik schrijf alleen maar over de mooie dingen. Mooie dingen, dingen? ja. <laughs> en met het doel dat als mensen dat zien... en tuurlijk heb ik ook wel eens hoor, dat ik denk... oh, ik schrijf wel, als je misschien op een blog kijkt... denk je, oh, wat is Zandvoort hip en leuk? En dan rij je door het dorp en denk je, oh, nou... Dus ja. denk, oh, ben ja. ik mee bezig, maar... Ik, ik, ik geloof wel in, doordat je met een andere bril gaat kijken. Ja, um, zo. En, want kijk, als je op Ibiza of Bali, of, uh, daar zijn ook heel veel lelijke plekken. Mm -hmm. Maar toch kennen we allemaal, oh, die mooie... Maar denken jullie dat de, ja, ja. de nieuwbouw die naast uh, weet het, de, de Albert Heine zo is gekomen, uh, of komt, nu bijna klaar is, uh, naast tegenover de... Me, nee, het museum bedoel je? Nee, of, de nieuwbouw nieuw, woningen. ja. Dan heb je een heel oh. groot appartementencomplex naast de. Uh, ja. Denk je dat dat gaat helpen? Want er komt dan nu oh, weer een Louis grotere Davids, wijk in het dorp het zelf. Het Louis-Davids-Carré. Ja, dat bedoel ja. ik. En daar komen mm -hmm. gewone mensen in. Worden, het wordt niks toeristisch. Het moet, moet zoveel mogelijk gewone mensen zijn. die uh, Gewoon zandwoorders of mensen die het kunnen kopen. Ik wil vragen, wat zijn gewone mensen? Ja, ja ik bedoel ja. geen toeristen. Gewone, ja. gewone mensen. Gewone van. Mens. Nou, maar er wonen ook gewone mensen in zandworters. <laughs> <Ja. ja. Hij laughs> het, het is heel niet spier. alleen maar toeristen. Ik, ja. ik, ik bedoel meer niet zoals aan, het, aan de boulevard momenteel woont. Want hij woont de helft, die verkoopt, of die verhuurt zijn huis de hele Want hoor. Ik wil niet kort, ja, <laughs> ja, ja. ik. Ja, wil het niet heel nee, hij woont er nog niet. Hij is aan het verbouwen. Maar goed, wat ik meer bedoel, het uh, louis carré dat, dat komt, denk je dat het helpt uh, voor de winkeliers? Want dan krijg je toch weer een hele grote groep mensen extra in het centrum wonen. Ja, zeker. Of, of vind, is dat nou net het stukje wat je zegt? Ja, maar het is jammer dat dat nou allemaal appartementen zijn geworden. Nee, kijk, daar stonden sowieso geen winkels. Nee, Daar stond de markt eerst op dat stuk wat je bedoelt. Ja. De markt is gewoon verplaatst. Uh, daar stonden geen winkels. Kijk, het is, het is, ik had het wel erg gevonden. Als ze bijvoorbeeld de complete haltestraat hadden weggesloopt... en daar appartementen van hadden gemaakt. Maar waar geen winkels staan... en waar extra woningen worden gecreëerd... dat is alleen maar gunstig... zowel voor uh, jongeren die in Zandvoort willen blijven wonen... als voor het dorp is het goed. Ja. Meer mensen... is Goed voor iedereen in principe. En, uh, sorry dat ik heel even terugblik naar. Ja, nee, niet. Uh, wat jij net zegt over. De, uh, het aanpakken van het dorp. Weet je wel? als je inderdaad Zandvoort of het dorp inrijdt. en je kijkt om je heen dat je denkt. Mm, ik ben al, moet ik eerlijk zeggen, jaren bezig met de gemeente. om dingen van de grond te krijgen. Ja. Maar eraan meewerken, dat. Dat werkt oh, nee. nee, ik. Uh, het skatepleintje bijvoorbeeld, mm -hmm. daar ben ik al nou, dik 2,5 jaar mee bezig, om dat uit te breiden. En dat is niet alleen voor mezelf. Mijn zoontje zou je dankbaar zijn. Nou ja, dat, dat is, <laughs> ja. ik krijg jonge kinderen bij mij in de winkel, ja. die leveren een tekening in van een plan. Uh, hoe ze het skateplaintje willen zien. Dan denk ik, waarom bij mij? Ik vind het hartstikke leuk hoor en hartstikke lief. Maar het zijn gewoon kinderen die komen bij mij... of ik daar iets mee wil doen. Omdat ja. ze hadden gehoord dat ik daarmee bezig ben. En uh, ik snap niet wat er zo moeilijk aan is. Zandvoort houdt miljoenen euro's over. Ja. Ik heb ooit een berekening gemaakt... en dat gaat ze nog geen 10.000 euro kopen... om een kleine schop even door... Dat pleintje heen te gooien. Of het, het naar de andere kant van, het spoor, uh, van de weg te brengen. Nou ja, want Daar trek nee, nee, ook nee. heel veel mensen. Maar in principe zit het op de goede plek. En mm -hmm. uh, er liggen enorme zandovels overheen. Want uh, ik, ik ben meer van de graffiti ook, omdat het een beetje mijn uh, brandstuk ja. is van mijn winkel, wilde ik uh, meer graffiti muren daar. Omdat uh, graffiti ook. Uh, ja, als dat vol is, stel, er zijn al 1, 2 mensen daar bezig. Ja, dan sta je daar met je spuitbussen. Je kan geen kant op. Nee. Dan denk je, nou dan ga je maar weer naar huis. Uh, hoe meer van dat soort muren je daar hebt... hoe minder overlast je er ook in de wijk van hebt. Omdat ja. ze het allemaal op die plek gaan doen. Nu heb je twee kleine muurtjes. En die muren die zijn er ooit door mij gekomen. Er staat zelfs nog heb ik een krantenknipseltje van. Ja. Ik heb ooit met drie vrienden hebben we een aanvraag gedaan. Wij willen graag een Zandvoort. Toen was ik 14 jaar. Dat is ondertussen ook al 13 jaar geleden. Nog geen drie weken later stond die muur er. Ja. Nu ben ik al 2,5 jaar bezig. Om het alleen te kunnen uitbreiden. Daar. Ja. Ja. En denk ik, het bestemmingsplan is daar al voor. Het staat er al. Waarom niet iets ja, te ja, En ik weet van twee skaters die daar regelmatig uh, wat deden. Maar ja, nu meestal in Haarlem zitten. Ja. Uh, mijn, mijn zoontje, die doet aan stuntsteppen. En die zit ook het meest in Haarlem nu. Omdat daar. Ja. Dat is tenminste een skatebaan. Ja. Uh, maar die jongens die zeggen ook van ja, we hebben zelfs gewoon een, een layout gegeven van de, de ramps en dergelijke. Ja. Om... Uh, uh, ze hoeft het alleen maar na te bouwen. Zoveel hoeft het niet te kosten. Nee, het is, het, het, dat is werkelijk, echt, dat, dat vind ik heel erg. Dat ze uh, echt miljoenen overhalen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Waterbal.